Amen Laat ons zingen van Psalm 51 Het eerste en het zesde vers Gena, o God, gena Goor mijn gebed Verschoon mij toch Naar uw barmhartigheden Deligheid mijn spul Vergeef mijn overtreden die goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Hij was mij wel van ongerechtigheden, ongerechtigheid, mijn schuld is zwaar, ik heb die wet geschonden. Zie mijn berouw. hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij van al mijn veilige zonden. Wij zingen op Psalm 51, het eerste en het zesde vers. Bye.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 Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik noemde nu Psalm 61, een psalm van David voor de opperzangmeester op de negienoot. O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is. Leid mij op een rotsteen die mij te hoog zou zijn. Want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toorn voor de vijand. Ik zal in uw hut verkeeren in eeuwigheden. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uurvleugelen. Selah. Want gij, o God, hebt gehoord naar mijn gelofte. Gij hebt mij gegeven de erfenis desgenen die uw naam vrezen. Gij zult dagen tot als koningsdagen toedoen, zijn jaren zullen zijn, als van geslacht tot geslacht. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten, bereid goedertierenheid en waarheid, dat zij hem behoeden. Zo zal ik uw naamsalm zingen in eeuwigheid, opdat ik mijn gelofte betalen, dag bij dag. Laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. Ach, lieve Heere, het mocht die nog begaven, om ons arme en ellendige schepsels nog te mogen gedenken. Uit uw vrije gunst, uit uw vrije genade. Heere, gij weet wat dat de mens geworden is. Door onze diepe val in adem, dan is een mens een vijand van God en een vijand van zijn eigen zaligheid. En ook nog na omvangende genade, dan blijft nog dat vijandschap van de mens tegen dat vrije genade, om door genade zalig te worden. Dan, wordt, dan moet een mens ervoor overgebogen worden. Want Heer, gij weet. ach, het zou een wonder en een eeuwig wonder wees. als we door genade daar een beetje van mogen kind. En mogen ons daar een beetje van doen leren, heer. Of mocht u verbond nog gedenken, hier. Heeft nog een oprechte zicht naar hier, dan moet het van hier komen. En als hij dat nog eens schenken zal, dan zou ge ook uw verbond gedenken. O, dan zou uw volk nog vertroosten en verblijden en onderwijzen. In de weg des eeuwigen levens. En, en hier in het laatste weken magen wij dat feit overdenken, Die lijden en je sterven, en je opstand, maar Heren, dat mogen we wel, overdenken met onze gedachten, af dat het door genade gegeven mocht worden, om in onze ziel daar is wat van die mochten ontvangen. Mijn Heren, kan ook wezen dat de tijd voorbij is gegaan, en dat er is een volk Oh, die zou in de waar zijn. Want dat is het, het niet meer bekijken, kind. Want hier ze hebt gehoopt en gedacht. En verlangt dat je er nog eens bij in een zou komen. Maar het kan ook wezen, en zo zoals de discipel, Allemaal verstrooid. Inwendig en uitwendig. Och zou je nog, uw volk. Uwe armen val ik nog eens opzoeken hier. En dat gij ze nog eens geven mocht. Als dat hij aan die vrouwen gegeven heeft. Oh, hij heeft eerst aan ze gesproken. En dan mogen ze aan uw voeten vallen. En dan mogen ze je aan baden, hier. Oh, zou gij dat nog eens willen geven heer. Want dan zou die naam daarin verheerlijkt worden. Heren geeft het nog, o dat uw volk nog eens in die verblijft mocht te zijn. En heren mocht u zonder nog eens bekeren, o zegt het nog tot zover en niet weg. Heren mocht u nog jong en oud nog eens opkomen te zoeken. En dat u nog eens velen nog mocht bekeren, maar het zou zo onzachtelijk wezen. Om onder uw woord voor eeuwig te ver verloren te moeten gaan. En dat om eigen schuld zou nooit Gods schuld wezen. Zou al door onze eigen schuld wezen. Heer doet het nog om uw zelfs naams wil om uw eer. Want hij, hij zal verheerlijkt worden in de werken van uw eigen gang. Neemt weg, heer, wat de wij O, verkeerde gronden van maken. En wat een mens heeft van zijn eigen niet willen is. Want Heere, hij weet wat een ellende schepsel dat een mens is. Maar mocht uw woord nog zegen, In naam verheerlijk. Uw volk nog onderwijzen. En nog vertroosten hier En heeft nog een opening aan de troon van uw vrije genade. Heere, leer ons nog bidden. Dat we de zaken nog eens bij mogen verliezen. Dat hij het voor die kerk nog eens op mocht nemen. Dat hij die ratsteen wezen mocht. Want heren, hij weet dat die kerk. Oh, dat hebben we het van uw woord al gehoord. waar dat in van zichzelf ze nooit komen kent En toch waar ze verlangen om te komen. oh door die trekkende liefde. Heer, doet het nog om uw eigen naamswil. Tot de beschaming van de hel. En heren, tot de beschaming van dat goddeloze ongeloof. De grootste zonde. Ach, oh, laat het nog eens zonde worden. En heren, laat het nog eens schuldig volk worden. Zonde genoeg. Maar dat het nog eens schuld mocht gaan worden. En dat het nog eens gaan drukken mocht. Oh, dat een arme zonde nog eens uit mocht schrijven. Heren, wees mij een zonder nog genade. Heren, gedenkt aan al de noden. De zieken en het zwak ook een klein kindje. Die eerst er naar het ziekenhuis gebracht is. Heren, mocht het nog wel maken met die jonge kind. En de wegen nog heilig ook voor ouders. En gedenk ook die moeder nog in het ziekenhuis. En die oude moeder, gedenk haar ook hier. Hij weet ook haar nood van iedereen. Het denken iedereen in zorg en kommer, en rouw en allerlei ellende hier. Maar het beste van het leven dat is moeite en verdriet. En straks dan de dood. Ach heer, laat mensen mens zo niet sterven als die geboren is. Men mogen nog dat ware wedergeboorte nog heeft. En waar dat die gang begonnen heeft hier. hij heeft het toch beloofd dat hij het volleindigen zal tot aan de dag van de Heer Jezus Christus. Heren, gedenk aan zieken en zwakken. Gedenk aan ieder heisgezin. Want elk heisgezin die hebben een eigen kruis. Ach, Heren, heeft nog dat we nog onze kruisen eens op mocht nemen. Want en van ons eigen, we vechten er maar tegen. En wij willen dit en wij willen dat Maar hij zou toch een willen volk hebben op de dag van hij, van Uw haar kracht. help helpt ons ook in deze midden open, nieuwe dierbare woorden. En Here, mocht het woord nog eens zegenend worden. Dat hij de toepassing er nog eens van heven mocht. Dat er nog eens hongerende zielen nog mogen zijn, hier. En die nog eens zichten naar u. Oh, dat hij nog aan de ziel mocht spreken. Dat door de middelen, heren, want hij zou, hij zou door de dwaasheid van preken nog. Zomaar tot zaligheid brengen. En uw ik onderwijzen en vertroosten. In naam verheerlijken. ach, oh, mocht de duivel dan nog gebonden worden. Heren, dat uw woord nog een vrije gang mocht hebben. heeft de woorden in onze mond, hier. De gedachten in onze gedachten En de zaken in onze hart. Heren wees nog een verrassende God. In de zoon van uw eeuwige liefde. Och, stoort die lieve geest nog uit hier. die geest die, die leidt in alle waarheid. Och, dat wordt niet verkeerd. Nee, want dat is de geest van licht en de geest van waarheid. En de heest van overtuiging en de heest van toepassing. Het denk, uw ganse kerk over het rol der weers. het denkt al uw knechten, ouderlingen in de jaar. Zendelingen en studenten en evangelisten. En ook de enigen die ziek zijn op verkeerde verschillende plaatsen hier. Ach, mocht ook het rouwdragende nog denk ook van die oude knecht die weggenomen is. Denk die oude weduw hier, met de kinderen in diepe rouw, en kleinkinderen, ook een van die knechten in Holland hier, waar dat zijn vrouw is, ook in de laatste weken weggenomen. Denk ook al de weduwen van uw knechten, waar dat ze ook zijn. Heren, mogen nog van vader tot zoon en van moeder tot dochter nog werken. denkt de kinderen met ons, de jonge mensen hier. Oh, zoek ze nog op hier. Het is nog het heden dergenaam kan nog, omdat God God is. Heren, doet het dan. Oh, dat uw naam nog, die hij zijt zo waarde, hier Om alle eer en dankzegging te doen. Ach, help dan in spreken en in hier, En help ons nog naar de huid van Jeruzalem nog eens te spreken. Om nog te zeggen, in de midden van druk, in de midden van kom, in de midden van ook angst en bekommernis. Ach, ge hebt gezegd, zeg nog tot de rechtvaardige dat het wel zou gaan. Mijn Heer, Hij weet, ze durven zijn eigen zoon, zo'n de naam niet te hebben. Oh, ze voelt meer als een goddeloze beest dan een rechtvaardige. Maar als hij het toepast, hier dan kan de ongeloof wezen de vrees het niet weg, Want er komt een ogenblik, ook in de leven van die volk, Oh, dat is gekleed mogen zijn in die kleding der gerechtigheid. En nou ziet gij geen zonden in die jaarten, en geen overtreden in die Israël. En op die ogenblik ziet het ook. Want er komen een ogenblik dat de mens geen zonde meer heeft. Vrij en schoon en rij. Door die alreinigende bloed van die levende middelaar. O, die is opgestaan na de derde dag. En daarin is ook de kerk opgestaan. Om eeuwig te leven. Ach, Heere, wees nog een verrassende God. Voor een armen en een ongelukke volk. Want hij heeft zelf gezegd, hij zou het overhouden, en armen en een ongelukken vallen, en ze zouden in de Heere doen vertrouwen. O, geef dat gezegende trouw, dat God gegevende geloof. O, dat hoeft ik niet te zien, dat hoeft het niet te voelen, maar dat mag het geloven door Here Heere, doet het dan om naams wil. Amen. Laat ons verder zingen van psalm 77 en daarvan het eerste vers en het zesde en het zevende vers. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen en wat er verder valt. Psalm 77, 1, 6 en 7. nieuwe aandacht vragen voor onze tekst dat we op kunnen vinden in het voorgelezen psalm 61 en daarvan het tweede en het derde vers. O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed, van het einde des lands roep ik tot u als mijn hart oversteld is, Leid mij op een grotsteen, die mij te hoog zal zijn, tot zover. En onze thema, dat is een verdrukte kerk. En dat gaat over een steenras. Met drie gedachten eerst, de geschrijf van die kerk in de tweede plaats. Van waar dat het kerk schrijft en in de derde plaats voor wat dat de kerk schrijft. Hij verdrukt de kerk over de wetenschap en toepassing van dat ene rotsteen. En dat ene rotsteen, dat is Christus. En dan in het eerste de geschrijf van die kerk. En in de tweede plaats, van waar dat die kerk schrijft. En in de derde plaats, voor wat dat die kerk schrijft. Als dat wij dat in onze tekst mogen vinden. En dan lezen we het nog eens. O God, hoor mijn geschrijf. Merk op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot I, als mijn hart oversteld is, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zal zijn. Gemeente, in deze salm, en dat is een salm van David, dan is het gedacht dat deze salm geschreven is, toen die voor zijn eigen zoon Absalom een most vluchtte. Af en we denken in die tijd en in die leven van David gemeente. Wat is er voor hem een veel verdrikking geweest. Je zou wel zeggen van ene strijd uit de En dat is ook een voorrecht voor de kerk. Want... Het is het best voor de kerk dat maar in verdrukking blijft. Want Gods volk die weten dat wel. Wij zijn rustzoekers. En wij willen maar rust vinden hier. Maar dat weet je en dat hoef ik niet verder te vertellen. Ook in de leven van David. Wanneer dat hij rust even vond. Dan ging het ook verkeerd. En daarom heeft God zijn kerk lief, zo lief gekregen. Dat de Heere die heeft in zijn wijsheid en zijn liefde. Dat er niet veel is voor de kerk hier op aarde is. En dat is ook het beste. Maar, wat moet dan dat volk toch leren? Dat wij in en van onze eigen, ook na ontvangende genade Dat we vijanden van God. En de weg van zaligheid. Want de kerk die wordt zalig door genade gemeen. Alleen door genade. Er komt niets van de mens bij. En dat leren we niet in ene dag, mijn hoort. En nou, die David. Die gezegende David. Zou die dat die dag zeggen dat hij zo gezegend was? Toen hij daar voor Absalom moest vluchten. Was dat niet dat David die moest eerst voor Saul voor vluchten. En zo is hij eindelijk, heeft God voor hem de belofte volweld. Dat hij wel aan de troon kwam. En niet een poosje en dan weer maar vlucht. Ja David, dat is de weg te zien. Meer in de gevangenis dan buiten de gevangenis of. En gezegende volk die wel in de gevangenis klein, want die zou ook een verlossing weten. En nou, deze gebed van David, dat is, en dat gaat over de kerge God van eeuw in en eeuw uit, mijn hoor. Wel God, die zou tot de laatste adem snikken. Zijn volk nooit verlaten. Maar ze zouden leren. Dat ze worden door genadezaam. En een weg tegen de vlees ons. Want wat God verheerlijk, verheerlijk is. Daar gaat niks van de mens mee. En nou. Wij horen dat gebed van David. En dat gaat over en verdrikte kerk. En ik ben er zo bij die tekst gekomen gemeente. Want dat is me zo duidelijk voorgekomen. Want ik dacht: het is, we hebben die tijd van het jaar meegemaakt. En daar mogen wij over de leiding. En over de sterven van Christus in onze gedachten overdenken. En ook over de opstanding van Christus. En nou, voor het mens van de natuur. En ook het mens. Het mens die me ook nog met een beetje godsdienst over de wereld gaat. Die is ermee tevreden. Die tijd is er weer bij. Het is het leidingsweken geweest. Het is goede vrijdag geweest. Het is Pasen geweest. En nou gaan we maar verder. Maar er is een kerk. Dat niet verder hangt. En dat heb ik even in me gezien: Dat een kerk. Die het wel met de gedachten mee mochten maken. En die kerk die een verlanging door genade gekregen heeft en gehoopt heeft. Dat er ze nog gegeven zou worden om die gezegende opstaande middelaar nog eens te aanbaden. Maar dat de tijd is weer bijgegaan. En dan is het mogelijk dat er hier een volk is. En die met David de zaag begrijp ik. Hè? Want als, dan gaat hij zicht. En waarom zicht die David nou? Omdat hij in de gemis is. En in de gemis, dat is in de strijd te wezen, mijn oor. En in de strijd, dat is in de schuld te wezen. Want zou er geen zonde wezen, zou er geen moeite wezen. En dan val ik van God. Die hebben niet alleen met de zonde te maken. Maar ze hebben ook met de schuld van de zonde te maken. En nou, er is een volk. En dat volk. Want door de macht van de ongeloof. En de ongeloof is de grootste zonde, mijn hoort. En er is een volk van God op aarde Die krijgen te leren de schuld van de ongeloof. En die krijgen de schuldbrief tijd. En met de schuldbrief zijn ze niet verlost, mijn oor. Maar wel bedrukt. O, oh, ik hoop, geliefde, dat je, er, dat je het begrijpen mag. van de leggen verschillen. Want er is een volk die wel met een beetje kommer verlost wordt. Maar er is het echte volk van God. Met de kommer en de schuld. Thijs krijgen is nog geen verlossing, Want het Heere die heeft tegen David gezegd. De zwaard dat zou van je eis niet afgaan. Die. En als David hier voor zijn eigen. En als die moet vlichten voor Absalom. En dan komt hij zijn eigen te vinden zo ver weg. Zo ver weg. Want onze tekst die verklaart. Hoe ver weg dat hij voor zijn eigen voelde. En ook hoe ver weg. Van Jeruzalem dat hij was. Want hij zegt van het einde des lands. En wat gebeurde daar in dat einde des lands? Och gemeente, dat is nou het, dat is nou het voorrecht dat God zijn kerk heeft. En dat is nou de verschil tussen de juigende christendom. En het ware, het ware werk der zaligheid mijn oorst. Want dat ware werk, dat komt openbaar. Daar komt openbaar in het gemis. Daar komt openbaar in het, in het, in het zoeken wat dat mist. En dan gaat David in de weg van drift. In de weg van komen. Want de kanttekener van Gods woord die zegt in deze tijd: dan was het hart van David vol van angst. Vol van benauwdheid. Vol van zorg. En vol van bekommernis. En dat kun je begrijpen, mijn goed. Begrijp. Voor zijn eigen en voor zijn kinderen en voor zijn koninkrijk. Want alles, dat is in de war. En er is een volk na Pasen dat in de war is. Want ze kunnen er niet komen waar dat ze zo graag komen willen. Om met die vrouwen een bezoek van die opgestaande Christus te mogen ontvangen, Dat ze hem, och, wanneer dat de Heer aan die vrouwen gesproken heeft. Dan mochten die vrouwen aan die voeten van die gezegende middelaar komen. En ze mochten hem aanhelzen. Want, o oh, mijn hoorders, daar is een volk. Die kennen hem niet aanhelzen zonder dat hij zelf die volk eerst omhelst. Want het is een eenzijdige werk, God. En als de Heere dat volk dat aan die vrouwen heeft, dan mogen die vrouwen daar ongebuigd in het stof. Ze mogen hem aanbaden. En nou, er is een volk die daarvoor verlangt. Ze binnen niet tevreden met een overdenking van, van die lijden en van de sterven van die borst. En wat is het nou? Wat is het nou dat dat volk daar in der eigen zo moeilijk hebben en zo ellendig hebben? Want ze zouden zo graag die, die heer, die middelaar al willen aanbaden. Maar wat moet er eerst plaatsnemen? Wij moeten in de dood met Christus. Want Christus verhoging dat gaat eerst door de dood, mijn horen. En daar ken ik nou maar nooit kom. Ja, Gods woord dat zegt laat los. En hij zal losgemaakt worden. Maar ik kan me niet loslaten, mijn hoort. Ik kan me niet komen waar dat ik moet komen. Maar God zal zijn volk daar brengen. Waar dat hij ze hebben. En niet die David. En dat is een teken van de verdrikte kerk. En dat gaat over de zegende middelaar, mijn hoort. Want onze tekst dat spreekt. Dat hij vraagt om op die rotssteen te komen, dat hoger is dan Hem. O, oh, werd dat hij zelf nooit komen kunt. Maar daar gaat wat vooraf, mijn oer. Want het is door de dood tot de verhoogd. En door de vernedering tot de verhoogd. En nou, die David, daar moet voor alles plaats gemaakt worden, gemeente. Daar moet voor alles plaats gemaakt worden. En de Heer. Die komt plaats te maken in de zielen van zijn volk. Voor dat werk van vrije en soevereine genade. Gena en dan gaat, dan gaat dat pad door de zee. En die David die mocht voor Moet je eens indenken. Moet je eens overdenken. Zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon. Vraag maar het in de hart van David. Niet allemaal in de was. Vraagt het mij en, en zeg maar tegen David, geloof je toch niet dat God je beloofd heeft dat je die koning van Israël zou blijven tot de laatste ademsnik van je leven. Is die belofte God dan veranderd, David? Nee, maar het is een ander zaak om die belofte te mogen onthelzen, mijn God. En daar is een volk van God die met de belofte ook niet meer leven kan. Want de heren die komen volk af te snijden ook met de belofte. Want gemeente, daar is een volk. die wel met de belofte krijgen te doen. en toch met de belofte niet meer vastgehouden. Vanaf David daar mocht vluchten door de hoogte. Dan, dan hoef je niet meer met David over die belofte te praten. En alhoewel deze zalm. Dat spreekt er nog over. Later. Dan gaat hij nog die sterke God nog eens aan, aanvragen. En dan gaat de, de begin David hier. En dan zegt hij. oog oh God. En is het er nou vanmiddag gevonden De Pasen dat is voorbij. En dan gaat hij zeggen. oh. God. En waar klimt het nou uit? Dat klemt nou uit een ziel. O, oh, een ziel dat is zo benauwd. Is. Zo benauwd. Zo benauwd. En waarom zo benauwd? In het eerste over de zon. In het tweede over het gemiste Want dat echte en dat levende volk van God. Ze hebben nooit vrede bij hen. Bijt in die gezegende middelheid. Want ze bijten, hem is geleefd met een eeuwig zielsverdiening. En is er nou zo'n wolk die in je ongeluk en die je gemist. En die het niet verder maken kan. Maar daar komt het nou uit of het echt van God. Is. Want David is schrijft als op het einde der aarde. En er is een volk die het voelt inwendig. Dat ze dus zo ver van God zijn. Als de einde der aarde. En wat betekent dat? Dat het wordt zo onmogelijk. Ooit met God verzoend te worden. <coughs> maar wat gebeurt er? Wat er gebeurt er nou in die weg van druk? Dan gaat David zeggen. Dat wordt ook gegeven. Daar wordt ook gegeven, o volk van God. Dat is ook een vrucht van de genade. Want anders, als er geen weg van de einde der huider is, tot de genade troon in de hemel gemeent, dan is de kerk voor eeuwig in de wanhoop terechtgekomen. Dan heeft de duivel het voor eeuwig gewonnen. En dan heeft onze boze vlees het gewonnen. Maar nee, mijn hoort, daar is een weg van de einde van de huider. Tot de genade troon van God. Want daar geeft Christus. Die heeft dat paas alleen getreden. En die heeft een weggebaand waar er geen weg was. Daarvoor die kerken weg mogen wezen. En die mogen in de midden van ellende. In de midden van angst. In de midden van benauwdheid. In de midden van zorg en, en bekommernis. Dan mogen ze naar God gaan schreeuwen. En dat gaat niet zomaar over een oppervlakkige weg, mijn oordes. Maar dat klimt uit de diepte van de ziel vandaag. Hoort het maar eens. O God. oh! dat zegt mijn oordes, hoe diep dat het daar, daar onderin. <coughs> o God. Hoor mijn geschijf. Merk op mijn gebed, Heer. Want... Want dat komt van de diepte. Dat komt van, van den einde van het land. Zeg. Van den einde van de aardige. En hoe gaat het nou? Hoe gaat, wat gaat er nou gebeuren? Gemeente, of de kerk het niet meer zien kan, En of de kerk het niet meer geloven kan. Dan komt er een verlossing van een andere kant. En dat moet nou worden. Dan krijgt David met God te doen. Maar dan krijgt David te geloven en te hopen dat er een weg van verlossing is bij te zijnzelf. En dan komt op die, op die lijdende en die stervende Christus, ook in deze tekst. Want hij gaat over die rasteken en dan moet je eens er zijn aan de zee, mijn hoorders, er zijn plaatsen. Waar dat, dat, de zee, dat gaat zo zachtjes uit, maar op het land. Maar er zijn plaatsen langs de kant van de zee. Dat, dat die grote rots, die. die gaan, die gaan zo rechtop. En dan moet je eens overdenken. Dat gaat ook eerst in de diep. Want dat komt eerst. Want er kan geen hoger rot zijn zonder dat er lage rot zijn. En dan moet je het even overdenken. En nou, als dat, dat zee zomaar op de lamp komt, op de vlakte, dan maakt het niet veel gewijn. Maar als dat water tegen die rots opkomt. Oh, wat roert daar die water in mijn woord. En wat heeft dat voor ook voor dat kerk wat te zeggen. Want hoe korter dat die kerk in de voldoening van Christus komt, doorgenaagd. Goed, daar gaat het stormen, mijn woens. Want die zee die maakt nooit zoveel leven als dat het tegen die rots opkomt. Als dat het over een vlakke land gaat. En zo gaat het ook geestelijk met die wol. Hoe korter dat het erbij, bij het einde van alles komt. En hoe korter ze erbij bij die dag van verlossing komt. Hoe groter dat gaat stormen mijn oor. Want de dijk. Die wil zijn niet loslaten. En een mens. Het is wel eens gezegd. In Europa. Dat er wel een plaats is. Waar dat die hoge rotsen zijn. Naast de zee daar. En dat vele van die schip. Die, die, die komen daarom. In dat, in dat woeste wateren vlak tegen die rotsen. En daar zijn... En dat is net nou een, een, een foto van een mens zou ik maar zeggen. Dat is nou een mens. Een skipper. Die probeert er rond te komen. En dat is ons ongeluk hoor. Dat is ons ongeluk. En je zou zeggen waarom. Wanneer we daar niet... Daar niet, skip. That we make shipwrecked, daar mensen. dan komen we nooit op die rots. Want op die plek in Europa, daar, is een, daar zijn wachters op die rots. En als een schip daar kapot gaat, daar gaan ze die mensen van de wateren uit. halen. Maar een mens is zo dom en zo dwaas. Hij probeert er rond te komen. En wat bedoelt hij? Eigen geld. En eigen verlossing. O, gezegen zijn degene die daar shipwreck mogen komen. Voor die rots daar. Want daar worden ze door een ander opgehaald. was ze kunnen van de reigen er nooit boven komen. O, oh, en daarom gemeente gezegen, zei de volk. Die daarom mocht komen in die water. In, de, in dat wateren van het woesten en van het storm. Want, want daar zou God een weg doen banen door de woesten. Want dat is gebaand door die rots. Die, die leidende en die Stervende Christus. Want hij is die rotsteen. En wie komt erop? Een mens zonder voeten en zonder handen. En een mens zonder kracht. Ja. Maar ze worden er daar gebracht. Mijn hoed. O, oh, dan zou het een wonder wezen. Zo groot. Dat ze zouden even. God ervan van overzien. Want ze door genade. Dat ze zo opgenomen worden. Uit die, die verwoesting. Niet die dood, uit die oomgekomen. Om daar op die rots geplaatst. Waar zou die mens toch wegzinken? Wat zou die wegzinken? Is dat wel in je leven plaatsgenomen, mijn God? Want er is een kerkgevond. Die worden door God op het rotsteen geplaatst. En... Och mijn hoorders, wij hoorden in onze eerste gedachten de geschrijf van, van Gods kerk. En wat is die geschrijf dan? O God, hoor mijn geschrijf. En waar komt het van? Van de einde der aarde. Zo ver van God. En eigen schuld. En eigen schuld. Wat al door de vinger aan de rijken, doen. Niet aan een ander. Dan is mijn vader, mijn moeder, mijn broeders, mijn zusters zijn schuld. Oh, die Job die heeft zelf de, de geboorte van zijn, zijn geboortedag vervloekt. Had ik me nooit in de wereld gevonden. En daar is een volk op aarde gemeend. Die zeggen: Was ik me nooit geboren? Was ik me nooit in de wereld gebracht? Daar is een volk die zelf het jaloers krijgt over de beesten. Maar ze hebben niet, ze hebben niet tegen God gezond. En als ze sterven dan stoppen. Maar met ik en met jou mijn God. Met ik. Dan is het niet hoog. Als wij gaan sterven dan houden God om. En dan zou een bekeerde vader. En een bekeerde moeder me niet kunnen helpen. Wel hoe zalig dat het geweest is in het leven. Om een biddende vader en een biddende moeder. Te maar er is een tijd in de leven van dat volk. Dat geeft geen troost. Maar dat maakt de bekommernis nog groter. Hij zou nog die gebeden zelf tegen ons getijgen. Aan de rechterstoel van God mijn woord. Hij zou een mensen hier die zei wel benauwd we krijgen. Want komt straks dan getijg de wet er tegen. dan getijg Gods volk te tegen. En dan getijg ook nog de evangelie tegen. De lijden en de sterven en de opstanding van Christus. Dan komt er ook tegen te, te getuigen, mijn woord. Oh, God. Hoor je het, mijn God? Is er zo'n diep ongelukkig volk hier vanmiddag? Die je niks anders zeggen. O, oh, God. Oh, God. Hij te schuld en hij te gemis. En hij te beproeven. Beproeven, En dan, dan, dan blijft een mens niet zo slapen op bed te leggen, mijn Nee, mijn oor is daar slaapt hij in die kerkkoeken. Oh, daar gaat het met dat mens met, eigen, met mij gaat het naar inken en naar zin. Ik wou vluchten en ik kon nergens heen. Dijzen zorgen, duizend doden. kwalen mijn angst vallen gezien. En daar nou wat had die David voor vragen. En hij schreeuwt van een einde eruit. Hij voelt zo ver. Weg. Zo hopeloos ver weg. Dat kan voor allemaal. Dat kan voor David niet meer. Oh, misschien zit er zo'n meisje of zo'n jongen hier voor mij. Als zo'n vader of zo'n moeder. Dan voor de hele kerk, dan kan het nog maar voor mij. Kan het niet meer. En toch, en toch, mijn hoort, dus dat is dat een kenmerk van genade. En toch is het niet op. Oh. En nou die David die gaat, die gaat naar de Heer schreeuwen. En die gaat zeggen. O oh God. Hoor mijn gesprek, Merk op mijn gebed. Van het einde des lands. Roep ik tot i. Als mijn hart overstelpt is. Wat bedoelt dat dan? Overstelpt is. In Engels is het overweldigd. En dat bedoelt. Dat het allemaal in de waarheid overstelt. Dat begrijpen jullie beter is ik. Die woord maar. Dat heeft feitelijk twee dingen te zeggen. Van het ene kant is die overste. Voor zijn zonde. Wel, je zou wel zeggen. Misschien zit er een jongen of een meisje of een man een vrouw. Die zou zeggen. Maar David die wist toch van de vergeving van de zonden in zijn leven. En dat is wel waar. Hij was met een drieëne God verzoend. Dan kun je horen of hij straks zou sterven. Dan gaat hij zeggen. Hij Heeft met mij een eeuwig verbond gemaakt. En je weet hoe dat die tekst verder gaat. Maar, maar dat blijft voor Gods volk hier. Ook het volk. En ik zou je zeggen gemeen. De meer genade dat we van God ontvangen. De meer dat we in de schuld overlopen, Ik hoop dat je het maar begrijpt. De meer genade van God dat we ontvangen. De meer gaan we als een schuldenaar overdoen. Je zou wel zeggen, hoe kan dat dan worden? Want het meerder ligt en het meerder liefde. Dan luister maar eens even. Dan zegt God, als ik een vader ben, waar is me niet? En dan zag het, het kind me weg. Want gemeente, wij brengen het zo slecht af. Wij brengen het zo slecht af. Wij zouden, er zou nooit een tijd aan breken, mijn oorlog, dat we in onze eigen heffen zouden. Maar dat dat volk door genade mogen leren. Och, dan zou het eenmaal, ja, van de diepte, dan zouden ze God groot maken. En waarom? Voor zijn vrije gunst dat hem bewogen heeft. O, gemeente, gemeente dan, dan zouden ze zo ver van het oosten dan het westen weg willen hooi. Dat zelf, dat eigen werk, dat eigen werkende christendom. Nou, vrije gunst. Vrije gunst. O, naar zijn eeuwig welbehaag, mijn woord. Zo wordt de kerk zorg. Zonder handen, zonder voet, zonder kracht. Maar als een goddeloze monster, dan wordt hij met God verdoofd. Oh, ga maar in Psalm 73 maar eens lezen. En lees hem maar van die lieve, lieve hassen. Want hij was ook geen vreemdeling, vreemdeling van de werk van vrije genade. Maar hij moest een beest voor God worden. En als David daar in de einde van de wereld is. En het einde in het verre land, dan wordt hij niet een zaligte koning, maar dan wordt hij een ademskind. Met ons. Maar daar mocht hij nog door genade naar God vluchten. Oh, daar zou misschien hier een volk wezen van midden, in de midden van Drek en kom. Dan waar, dan waar je nog zo, oh, in de strijd nog opgehaald. dat je je zaak nog eens bij de, bij de heren nog eens mogen verliezen. Je mag nog bidden. Want er komt een tijd in de leven van de levende kerk. dat is ook niet meer bidden. Kerk. Dat dat weg ook wordt. Er komt een tijd in de leven van dat beoefende volk gods. Dat er wel in de ervaring dat, dat een hemel koper is. Want de doden die hebben levende god niet nodig. Maar het levende die hebben, die hebben de gemeenschap met de levende god nodig. En er komt een ogenblik in de leven. Dat ze, er, dat ze er niet bij de Heer kunnen komen. Alles afgesneden. En waarom? Dat God over de zonde niet stapt, mijn hoofd. En ook niet over de zonde van dat ongeloof. wordt maar weinig van gehoord in de dag dat we leven. Maar de zonde van ongeloof is de grootste zonde. Och, een mens die wil maar werken. Een mens die wil maar wat doen. En nog een voorrecht. Of een mens nog eens zin heeft om wat te doen. als het van de rechte aard komt. Maar. als je ook over Rit denkt. De verschil tussen Rit. En Naomi. Daar moet je eens over denken. Rit die is zo druk. Op die akker van boos. En dat is een voorrecht. Dat is een voorrecht. Maar het moet ook nog eens. Moet ook nog eindigen, Want er moet nog een plaats komen in de leven. Dat ze niet van de haven. Maar waar ze van de persoon gaan eindigen. En wat moet er dan plaats nemen? Dan moet, dan moet, ze, dan moet we met lege handen terechtkomen. En nou die oude vrouw. Moet je eens overdenken. Och gemeente, dat moet je eens overdenken. Die oude vrouw. Die blijft er maar zitten. In Bethlehem. In blijven. Och ze is klaar met het werk van me. Van mij geen goed in de eeuwigheid. Want daar komen mensen niet zo oud. Die vrouw die heeft wat doorgemaakt in de leven. Ze zitten. er. Oh zij zit er En dan moet je eens overdenken gemeen. In de weg van beproeving. In de volvilling van de belofte, Dan gaat het verder in de gehoorzaamheid. Of is in de bijzonder geloof. Want wij denken zoveel, wij zijn zo dwaas. En ik hoop dat je er nooit denkt dat je erboven staat gemist. Want wij denken dat de Heer die heeft het geloof dat wij roemen moeten. En dat wij mogen zeggen, dit God is mijn God. Nee, er is dan ook een ander geloof voor. En wat is nou dat, dat echte geloof? Dat is de echte gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. In de weg van wachten In de weg van overheid. En die oude vrouw die zat er Dat is geloof. O gemeente, dat is een geloof. Waardoor je van je loers mag. Zij zat er. Had die vrouw wat in de handen niet. niet. Hoe ook niet. Want zij gaat een losser. Zij gaat een losser op de rechterhand des vaders. En zou die vrouw daar, die daar neer zit, beschaamdheid komen nemen? Als je daar zou mogen zitten als die vrouw, dan kom je niet beschaamdheid. Want daar zou, daar zou die grotere boos voor zorgen. Dat zou die, die rot steken. Zij mag er wachten. En dat is nou geloof. Dat is nou het geloof. Het gebeurt wel eens dat de heer die heeft, het, lo het geloof, in dat oefening van het geloof. Maar hier is in de praktijk van het leven, het echte geloof, in de gehoorzaamheid, in wacht. Wacht op de heer. Ja, wacht. Wacht op de heer, mijn en dat, dat, is, dat, is een, dat is een van de grootste genade. Dat die vrouw die bleef te me zitten. Ik hoop dat je het mij eens over mocht denken. Daar maar zitten Op God te verwachten. Want dan kom je niet beschaamd uit mijn horen. En dan zou het nog pas worden voor je. Ik kan nog vandaag zitten Zit je. Met je leger in bed niet. Oh, dan kan het nog wezen dat de Heer je op die rotsteen nog eens springen Want mensen, die moeten gebracht worden. Oh, laat me nog eens even zingen van Psalm 66. En daarvan het derde vers. God baande door de woeste baan. Een brede stroom ons een pad. En wat er verder valt, Psalm 66. En daarvan het Derde en van het achtste versmaat. 3 en 8. In de derde plaats voor wat dat de kerk schrijft. En we lezen in onze tekst. En dan schrijft David van het einde des lands roep ik tot die Als mijn hart oversteld is. Leid mij op een rotsteen. Die mij te hoog zal zijn. o dan die David die vraagt om daar gebracht te mogen worden. Op die rotssteen, En wat spreekt die rotssteen, rot, Wat spreekt dat? O gemeente, dat spreekt van vrede. Dat spreekt van rust. Dat is de schuilplaats. O voor een arme ziel. Want dat er, in dat rotssteen dat is Christus. En in hem is alles. Alles. Alles. Om te leven en om te sterven. En nou David die zegt hier. Die mij te hoog zijn. Hij kent dat nou. Hij kent dat met zijn eigen handen. Zomaar niet pakken. Nee. nee. Hij moet er gebracht worden. Want er is een volk op aarde. Die leren. Dat er zo'n oneindig groot verschil is. Als ik het zelf pak. Daar gaat niks van uit. Enkel maar een vrome mens. Maar af ik daar gebracht moet. O gemeente dan gaat er wat van. En af ik nou aan die rotsteen gebracht moet, En daar verlangt hij David. En daarbij vernieuwing. Want hij is de eerder wel geweest. Hoe kennen wij dat bewijs? Omdat hij zo graag er weer komen was. Het is, is het waar of niet waar. Hij is de eerder geweest. Heeft wat, hij heeft er wat van geproefd en gesmaakt broer. en daarom houdt hij zo graag de vlucht op, maar weet je wat? Op die rots. dan ben ik met God eens, in al zijn vlijden in al zijn weggewerken. dan mag ik het alles aan hem overgeven. Dan gaat niet te dienen gaat niet verkeerd. Nee, mijn woorden. Dan is het goed. Dan is het goed. Dan ben ik. Dan ben ik met Gods weg eens. Niet mijn wil maar iets. Dan mag ik het niet alleen zeggen. Maar dan mag ik het ingaan leven. In gaan leven. Oh wat een zegende plaats. Op die rots. Dat is Christus. En in hem. is alle volgen. Maar voor wie? Voor wie nou? Voor een mens. Die moet leren. En wat moet hij gaan leren? Dat zonder hem ken ik. Dat moet hij leren. O, ik hoop gemeen. Dat de Heer zijn. O, die het door genade mogen ervaren. Ja. Die het door genade mogen ervaren. Om door God op die rotsteen gebracht. Want dat is een veilige plaats. Daar kan de duivel niet komen. Daar kan de consciëntie niet meer, niet meer benaderen, Maar daar komt de schuld niet bij. Want daar staat de mens op die rotsteen. Dan, dan zie God geen schuld in zijn jakel. En geen overtreden in zijn is, Maar er komt een ogenblik. In de ervaring van het volk. Dat ze ook rein zijn. In de ogen. Het is maar geen story gemiddeld. Er komt een ogenblik. Dat het volk die haar leren. Dat ze geen meer zonde is. Dat ze geen schoon Waarom? omdat is in de Christus gestorven, is. want de weg van de leven gaat door de dood, mee. en de zonde van die volk die is in de kracht van Christus gekomen. En in de opstanding van Christus daar is het leven van, van die kerk die zit. en daar staat de kerk gekleed in de gerechtigheid van Christus, en daar is het zonde in. Oh, hij kent beter zelf met je. Zonder vlek en zonder, zonder. Er is een ogenblik in de ervaring van Gods kerk. Dat er niks, niks meer legt tussen ons en dit dus en ons ziel. Tegen God en het ziel. aan die rotssteen gebracht. Och, dan kunnen ze al de Dan kennen ze al zijn kind, zeggen wel. En dan gingen ze tegen Christus zeggen, oudste broer. Oh, gemeen, dat is wat om jaloers over te doen. En nou, David die wou daar komen. En wat heeft dat te zeggen? Och, dat gaat over dat missende kerk. Oh, misschien zit er hier ook zo'n arme dame. Die mocht nog vragen om daar te komen. Ach, bij het eerst of bij het vernieuwen. Want hoe na, hoe korter mijn hoort Dat je bij die rotsteen mocht komen. Hoe, hoe ver voor je, de, voor je eigen dat je ervan voelt. Ik hoop dat je begrijpt. Want hoe korter bij die rotsteen. Daar wijdt het. Daar gaat die zee meer woest wezen. Dan op een een andere plaats. De kortste wij is de verste ervan te voelen. Kunnen we het in Gods woord vinden? Ja mijn woord. Het staat allemaal in Gods woord. Het is een leven dat we je vertellen. Die dief aan de krijg. Hij kon verder van God niet wezen. En toch. Hij komt door genade God te recht, rechtvaardigheid. En, en wij rechtvaardigen. Maar wat heeft deze gedaan? Daar was hij. Je zou wel zeggen, om het eerbiedig te zeggen, van de hel naar de hemel, zo ver van God. Zo ver. Want hij, hij ondertekende zijn eigen vervloed en zijn eigen oordeel. En luister, In deze dag zag hem in mijn paradijs. O, hoor het mijn God! Het was voor die man zo ver weg. en toch was het zo kort. En nog een ander. Och, gedenkt die tallen naar achter in de tempel. Achterin met een neergebogen hoofd. Niks als zonden en ongerechten. En wat had hij gezegd? Hij had zich die had schreef. God wees mij een zonder genaamd. En wat zei God erop? Hij gaat naar zijn reisgerechtvaardigheid. Zo ver in zijn eigen. Zo kort bij God. Oh, God. En een ander. Oh die lieve Peters. Die hing daar. Die, oh die zie die, die Christus op de water loop. Want de meeste van de echte gebeden die zijn maar kort. Hoor. En die, die zie die lieve Christus op de water loop. En hij had zo'n beheer te voelen. En, en de Heer die zei kom. Maar. En Peters die loopt zomaar op de water door het geloof. En de heer, die, die, die nam die geloof even weg. Ja, want Petrus, die zingde van hem af. En om hem, aan, om hem aan te zien, dat is een raar van God. En Petrus, die zag daar de water, en hij heen zien, Hij heen zien, En wat zei hij? Heer, Lord, save me, In zo'n ogenblik, zo ver van God. Hij was aan het einde van een nacht in een open. En daar dacht hij in de zee even om te komen. En toen was hij erbij. Want toen, heeft, toen deed Christus zijn hand en hij vat ze maar. Oh, wat een wonder, mijn En nou die rotsteen, dat heeft ook zo'n geestelijke betekenis. Want dat, dat, dat, dat, dat spreekt ook van het geestelijke en het menselijke natier van Christus. Want die menselijke natuur van Christus, in zijn, in zijn vernedering, dat gaat zo diep. Zo diep. Want daar kan in zijn godheid niet wezen. Nee, mijn hoorde is in zijn godheid. Nee, dan kan hij nooit vervloekt worden Maar in zijn menselijke natuur Want die rots, dat gaat zo diep. En nou, dat rots, dat gaat ook zo hoog. En dat is een heestelijke natuur en nou, oh dat is nou een zaligmaker dat we hebben. Eén die in de diepte gaat. En hoe diep? Zelfs in de hel. Want hij komt zijn pronkjuwelen van de hel uit te doen. Want, want wij leggen mensen verloren in onze diepe wacht. Wij leggen feitelijk aan de rand van de hel. Een mens die begrijpt het maar niet. Omdat we blind zijn en doof zijn en dood zijn. Maar de Heer heeft is zo, zo laag gevoeld. Om, om ze van de, van de knuik. van de klauwen van de duivel heeft hij ze weggenomen. En hoe hoog heeft hij ze weggebracht? Hij heeft ze van de diepste vernedering opgehouden. En, en hoe hoog heeft hij ze gebracht? Zelfs. Zelfs aan ze vader. O, oh, die verloren plaats hebben we teruggekregen. Door die middelen. En dan kun je begrijpen, die, die David die wil daar op die rotsmok komen. En, en wat bedoelt dat? Al is die nou aan het einde van de aarde en af die door genade nou op die rotsmok komt, oh dan is het pijn. Dan is, dan is, dan is voor hem, dan is er geen gevaar meer. Dan is die Absalom, dan is hij niks. En dan ben onze vijand ook niet. En dan kan de duivel ook niets. Aanvullen we door God maar op die rots tegen me. Dan kunnen ze me niks, niks doen. Och, heb je het wel eens ervaren in je leven, maar God. Wat een zegende plaatsje. Dan gaat de kerk. Die, ja, wat zeggen ik? Geloof in God en Vader. De almachtige schepper des hemels en der aarde, En in Jezus Christus en wat er verder. Oh, wat een zegende plaats. Wat een zegende plaats. Want daar moet, daar moet de duivel het verlies. En daar mag ik het ook verliezen. Daar mag ik het ook verliezen. Je zou zeggen. Oh, een mens. Die zou zo graag bekeerd worden. Nee, wij willen niet bekeerd worden. Wij zijn de dieven. Wij willen de hemel wel hebben, maar niet bekeerd worden. O oh, nee, mijn hoort, een mens die wil feitelijk niet bekeerd worden. Niet zoals God het wil. Maar, o, oh, daar zou God een mens brengen, die zou bekeerd worden zoals God het wil. En hoe is dat? Dat is enkel en alleen door vrije genade, Niet door de werken van de wet, maar door die ene bloed, dat reine van alle kwaad. Komt hij dan werken voor? O oh, ja, mijn hoort, maar dat komt uit de dankbaarheid. Maar niet tot, niet tot de verdiening van de zaligheid. Oh, ik hoop volk dus hier. Dat je nog. Oh, geef nou die tijd van de lijdensweken. En, en van goede vrijdag. En van de paas. Is het nou eens voorbij? En heb je dan. Maar wat, wat maakt zijn volk eerlijk goed. En dat je vermidden moet zeggen. Ja. Ik ken nou maar niks zeg. Ik moet zwijgen. En dan is het ook nog een woord. Gemeente, het is een voorrecht. Of een mens nog eens zwijgen moet. Je zou zeggen. Wat is er een voorrecht in? Wat is er nou een voorrecht in? Of ik nog eens zwijgen moet. Oh laat ik het me eens zeggen. als ik nog eens zwijgen moet. Dan heeft ik God niet de schuld. Want, want in en van mijn eigen mannen. Dan heeft ik nog God. Dat een voorrecht als we er nog zwijgen. Want die oude Naomi, Naomi, zij zwijgt dan. Als we nog eens zwijgen. Want o gemeente, daar is God de schuld niet. Is. Want daar wil u maar terecht. Dat God schuld is. O met onze vromigheid en met onze godsdienst gemeente. God de schuld is. Maar als je nog eens wijgen moeten, Oh, dan zou ik zeggen, wacht me, Want ik heb jou vanmiddag verteld. De echte geloof, dat wordt in de gehoorzaamheid uitgelegd. In de gehoorzaamheid. En, oh, wie zou het nog eens zeggen, gemeen? Oh, want deze tekst die verklaart dat het niet meer kan, dan kan het. En wie weet nog, voordat het nog vanavond wordt misschien... Als je daar in de stal met je koeien zijn, dan ga je nog eens zingen. Ik zingen jou. Want als hij op die rotsteen plaatst, dan ga je zingen. Dan, dan ga je zeggen, kom en kom, laat ons de naam des Heere groot maken. Oh, want op die rotsteengemeid, daar is zo'n zegende plaats. Want daar ken ik leven en daar ken ik sterven. En daar ken ik alles doen. Oh, daar ken ik, daar ken ik alles meemaken. maken. Hoe, hoe diep dat het wegwezen moet, hoe donker dat het wezen moet. Dan ken er een volk door genade die willig gemaakt worden om in de donker het leven uit te leven. Moet je maar tijd nemen. Om het verder van je leven in de donker, gewillig gemaakt om het ei te leven in de donker. Waarom? Want God die brengt zijn volk ook in de onwaarde En we hebben niks verdiend. En alles verzonnen. En dan, wordt, dan, dan krijgen ze God zo lief. En dan krijgen ze die drie personen zo lief. De drie personen. O, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan wil je niet anders hebben dan de God. <coughs> O gemeente, dat we er nog eens voor je loos moeten maken. En dat we nog eens zien mogen we missen. Zou we voorrecht is, Dat we nog eens zien mogen we missen. En dat we nog in de armoede nog eens terecht mochten komen. En in de nood nog eens naar huis mochten gaan. O, als als we nog zo gezegend mogen, worden. En met David nog eens uit te roepen. O, God. o. Wat zou het vandaag van de dag nog een wonder zijn. Als een mens nog in zijn ongelukkigheid en in zijn gemis nog eens geplaatst mocht. Dat hij nog eens in de nood naar God mocht bespreken. Waar een mens die, die wij, wij God zegt in zijn woord. En dat haar over ons zo rijk en verrijk. En we leven toch in een gevaarlijke tijd met ons. Een Lange bange tijd. Bange tijden Dat wij en onze kinderen komen te ontmoeten. O, oh, daar gaat een heestheid, mijn woorden. Dat dat oude weg niet meer lopen wil. Maar God verandert niet meer. God verandert niet. En hij zal zijn volk. Hij zal ze leiden. Dezelfde dat hij adem geleid heeft. En daar moet de eeuwig wonder van God aan, aan gedaan worden. Och wij missen. Door onze diepe val en adem. Begrijpen we het niet. Maar de Heer die komen mensen. Door de inlichting van de Heilige Geest. In te lichten wat dat hij geworden is. En wat God over hem is. En dat hij nooit meer. Dat hij nooit het meer goed te maken heeft. Och wij zeggen eerst. Heer geef me maar tijd en ik zal het al betalen. Maar er is een volk die wordt uitbetaald. ...en gelokken... als we wij eentjes meer maar over hebben. ...en dat we van het einde van de aarde nog eens mogen spreken. Heere wees me nog eens zonder nog een naam. ...o Heer... ...wat van het einde des lands roep ik tot die als mijn hart... Overstelt is. ...ja, en Engels zegt het overweld Oh dat niet meer kan... ...en dan van twee kanten... ...van de zonde... Maar ook van die zaligheid die zo groot is. Ja, hoe groot is de zaligheid? Dat de godsdeloos de schepsel met God kan worden Door die ene prijs van Jezus bloed. O, oh, dan gaat hij zeggen, hier: Leid, leid mij op een rotsteen. Die mij te hoog zal zijn. Mocht de Heer het zeggen. Amen. Heere, zegen nieuwe woorden. De waarachtige bekeering. De waarachtige onderzoek. Allemaal arme zielen die bedrieven voor de eeuwigheid. Denkende er wat van God is. En voor deze zaken in het, in het ervaring nog missen. Heer, begint er dan nog mee. En ach, gedenk die arme volk. Maar even ik, zeggen, ik zou ze lokken in de woestijn. En daarna zou ik naar de ziel spreken. Naar de ziel spreken. En als ze zouden leren door genade zalig te worden. O, heer breng me op die rood. Breng me op die rood. O, die mij te hoog is. Ja. Onwaardig. O, waardig te wat. Maar enkel om uw naamswil tot verheerlijking. Van uw heilige deugden, Heer, tot de beschaming van de zon, van de macht van de duivel en van de macht van de ongeloof. here, gedenkt toch verder in dit dag, verheef onze zonden spreken en in horen. En Heren, zouden wat van uw wezen, mocht het nog toepassen, tot de Heer van uw naam. Amen. Laat ons slijten met de zingen van Psalm 68 en daarvan de tiende vers.